Het is vier uur, Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. President Obama heeft in een verklaring na aanleiding van de dood van Hugo Chavez zijn steun aan het Venezolaanse volk uitgesproken. Volgens Obama begint Venezuela aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. De VS zal daarin een politiek volgen die is gericht op het bevorderen van democratische principes... de rechtsstaat en respect voor de mensenrechten, al dus Obama. Venezolanen in de VS zijn opgetogen over de dood van Chavez. In Florida gingen Venezolanen met hun nationale vlag en in T-shirts met de nationale kleuren juichend de straat op. Tegen journalisten zeiden ze dat ze niet juichten om de dood van Chavez, maar om de kans op verandering. Hugo Chavez overleed gisteren op 58-jarige leeftijd. De Venezolaanse vicepresident, Nicolas Maduro, treedt tot de verkiezingen op als waarnemend president. De presidentsverkiezingen worden binnen 30 dagen gehouden. Michael Bogert heeft het gebruik van doping toegegeven... de voormalig kopman van de Rabobank-wielerploeg bekend in een televisieinterview met NOS Sport... dat hij van 1997 tot het einde van zijn carrière in 2007... gebruik maakte van EPO, bloedtransfusies en cortisone. Hij begon in 1997 met EPO en toen dat er riskant werd... nam hij zijn toevlucht tot bloedtransfusies. Volgens Bogert heeft hij niet continu gebruikt. Hij zei dat hij de Tour ook vaak genoeg schoon heeft gereden.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 Het weer, het is 1 tot 4 graden, overdag bewolkt en af en toe zon. En het wordt met 14 graden opnieuw zacht. Tot over het NOS Journaal. ANB-verkeersinformatie. De A15 tussen Gorkum en Nijmegen is in beide richtingen dicht door een ongeluk... tussen het knooppunt Deil en de afrit Leerdam. Het verkeer wordt omgeleid via de A27, de A59 en de A2. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel. Goedemorgen, het is woensdag 6 maart 2013. Gisteren bereikte Real Madrid de kwartfinale van de Champions League... maar vandaag is het alweer feest. De Koninklijke bestaat 111 jaar... Een plastic boot maakt vandaag zijn debuut op de Hiswa, afkomstig van afval opgevist uit de Amsterdamse grachten. En de fiscal cliff de VS heeft grote automatische bezuinigingen niet kunnen afwenden. Maar wat merkt de gewone Amerikaan ervan? U hoort het het komende uur in Nu al wakker van Omroep WNL. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan met het gratis nummer 0800 1121 of Twitter met de hashtag #WNLnacht. Nederland bereikte gisteren de volgende ronde bij het officieuze wereldkampioenschap honkbal, de World Baseball Classic. Hoewel Nederland in 2011 wereldkampioen honkbal werd, is het nu geen favoriet. Vooral omdat de echt grote sterren uit de Amerikaanse competitie toen niet meededen en nu wel meedoen aan het WK, zijn de kansen voor oranje minder groot. Maar wie weet kunnen de Nederlandse honkballers toch ook dit jaar weer verrassen. Maarten Koolsloot, schrijver van het boek Honkbalgoud. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Nederland bij de laatste acht. Is dat een verrassing? Uh, ik denk dat het niet meer echt een verrassing was. Dat zag ik een beetje aan de reactie uh, van, van de spelers. Die waren er wel heel gelukkig, maar hebben dit eerder meegemaakt. En ik denk ook wel in, in de pers iets meer verwachten dat de tweede ronde werd bereikt. Niet te min een bijzondere prestatie. Ja, want hoe speelt Oranje tot nu toe? Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk goed. De eerste wedstrijd uh, was een 5-0-overwinning op uh, Zuid-Korea. Olympisch kampioen, onder andere. En uh, presteerde in de eerdere twee edities van de. En World Baseball Classic goed. Dus dat is een team, uh, ja, gewoon een heel, heel sterk team. Wint Nederland niet zo vaak van. Uh, dus dat was een goede prestatie. Tegen Taiwan de volgende wedstrijd was ietsje minder. Uh, nederlaag. En tegen Australië was vandaag eigenlijk... Uh, ja, dat ging eigenlijk wel vrij, uh, vrij soepel. Ja, ja, ja, die wedstrijd tegen Australië. Uh, uh, uh, je hebt er naar gekeken? Ja, ik heb uh, het laatste stuk. Dat uh, begint allemaal... Uh, ja, gisterochtend uh, vroeg was dat natuurlijk Nederlandse tijd. En uh, ik, ik ben inmiddels wat gewend als je honkbal of het Nederlands team wil volgen... dat het uh, s'nachts moet gebeuren. Maar ik heb de laatste paar innings zitten kijken. Ja. Ja, vier jaar geleden verraste Nederland in de WBC... door de Dominicaanse Republiek te verslaan. Destijds een grote verrassing. Zitten er dit keer ook nog zulke verrassingen in het vat? Ja, zeker. Kijk, en en wat, wat toen een gigantische verrassing was in de eerste ronde... dat zal nou later moeten gebeuren... Uh, ik denk, ze gaan nu uh, naar Japan en zullen of uh, tegen Japan spelen of tegen Cuba. Uh, dat wordt nog bepaald. Die landen spelen vandaag uh, tegen elkaar. Overigens uh, kan een van de twee landen beslissen. Misschien wil ik wel niet tegen Nederland. Dat is ook een nieuwe positie en de wedstrijd verliezen, waardoor ze niet tegen Nederland uh, hoeven. Uh, interessant gegeven op de achtergrond. De grote verrassing vraag je naar. Ik denk dat die grote verrassing voor dit terwijl eigenlijk pas zou zijn als we. Volgend weekend uh, in de finale, we zeggen we, hè, zo gaan we natuurlijk altijd <lacht> goed doen. Iedere keer weer, dat uh, trap ook mij erop. Uh, als Nederland de finale mocht halen in uh, San Francisco, dat zou misschien eigenlijk uh, ja, een echte grote verrassing zijn en tot die tijd. Uh, nou, misschien kan dat wel, we kunnen ze het wel halen die finale. Ja, steeds uh, meer positief nieuws over het Nederlandse honkbal. Mogen we eigenlijk nog wel van verrassingen spreken? Nou, dat, dat, dat finale weekend dat zou ik toch zeker wel een stunt vinden. Uh, dus, dus zeker wel, ja, absoluut. Alleen wat, wat er nu gebeurt, zijn, zijn hele goede prestaties. Maar niet, niet meer helemaal verrassend, nee. nee. Het zijn de uh, World Baseball Classics die nu worden afgewerkt. Dat is wat anders dan de officiële WK. Hoe zit, hoe zit dat? Ja, dit toernooi uh, vervangt als het ware dat wat we vroeger als het WK kenden. Uh, Aan het oude WK, wat Nederland won in 2011, daar deden wel profs mee. Maar profs vanuit uit de minor leagues. Dus de beste profs kregen geen toestemming van hun clubs. Nu heeft, heeft de Amerikaanse profcompetitie Major League Baseball bedacht we willen honkbal wereldwijd laten groeien. Uh, vangen we meer voor TV-recht, kunnen meer petjes, shirts verkopen, een beetje tegen die achtergrond moet je het zien. Dan organiseren wij nog gewoon een WK waar we onze beste spelers wel toestemming geven en dat wordt dan een soort van uh, ja, uh, dat, dat wordt een, een, een, een mooi toernooi iedereen naar we kijken iedereen TV-recht voor kopen enzovoort. Dus dat moet dit toernooi worden of zijn. Ja. Uh, alleen. Het valt ook in de voorbereiding op de Amerikaanse profcompetitie. Dus heel veel spelers die uh, haken ook af omdat ze bij een club een plekje moeten veroveren. Of terugkomen van een blessure en niet willen riskeren gebaseerd te raken. Dat soort dingen. Ja, een druk leven als uh, honkballer daar. Uh, Japan of Cuba? Je zei het al, een van die twee gaat het worden in de volgende ronde. Waar, waar moeten we op hopen? Uh, ik denk eigenlijk Cuba. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Ja. Uh, Cuba, een gigantische historie. Heel veel wereldtitels uh, gewonnen. Veel meer dan die ene van uh, Nederland. Uh, nou ja, in de voorbereiding op dit toernooi heeft Nederland van Cuba gewonnen. Uh, op het WK won Nederland van Cuba. De Cubaanse selectie is over het algemeen ook wat, wat ouder. We hebben toch wel wat problemen. We presteren de laatste toernooien ook echt wel wat minder goed. Uh, en ik denk dat we gewoon een uh, goede kans maken. Japan uh, met uh, gigantische sloten, uh, professionele spelers, presteren al jaren op een heel hoog niveau. Ik denk dat Japan uh, net even wat lastiger is dan Cuba. Ja. Tot slot, uh, als we naar het WBC kijken. Uh, um, Oranje wint wellicht niet. Wie is de grootste kanshebber om het toernooi te winnen? grootste kanshebber. Ik denk dat de Dominicaanse Republiek uh, heel sterk is. Uh, het zou leuk zijn als we die weer tegen zouden komen. Natuurlijk kunnen ja. we nog een derde keer van die uh, de lui winnen. Uh, Amerika heeft een goed team. Uh, dat zijn voor mij uh, belangrijke teams. Japan is net genoemd. Zeker ook. Uh, Taiwan, wat met Nederland door is in, in de pool waarin Nederland. Uh, speelde, dan zit ik te denken, zeg ik dat nou goed, Taiwan. Ja, het is goed, het thuisland is door. Mm -hmm. uh, dat denk ik niet dat meteen een grote favoriet is, maar wellicht ook de uitzuilen. Venezuela wellicht ook nog. Daar heb je een paar, uh, iets om naar te kijken. Ja, en Nederland dus ook bij die laatste acht in de World Baseball Classics. Hartelijk dank, Maarten Koolsloot. Graag gedaan. 6 maart 1902. De succesvolste club uit de voetbalhistorie werd opgericht. Negen keer staat de beker met de grote oren in de prijzenkast. En de FIFA benoemde de club zelfs tot beste van de 20e eeuw. De Koninklijke, oftewel Real Madrid, bestaat 111 jaar. Madrid-liefhebber en voetbalcommentator van vele Real-wedstrijden... de Vos is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ook uh, gisteravond tijdens de wedstrijd tegen Manchester United zat u achter de microfoon. 2-1 overwinning. Maakt dat de verjaardag extra bijzonder? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is uh, ja, voor Madrid is het toch een, een langzamerhand een obsessie om die tiende te winnen. Nummer 8 uh, nummer en 9 kwamen vlak achter elkaar. 2000... Uh, uh, ik het goed. Nee, 98. Het was uh, toen Sedor nog meedeed. En in de arena uh, werd die achtste behaald. En toen de negende, dat was in Glasgow. Uh, met een schitterende goal van uh, Zidane. Waardoor ze 1-2 wonnen tegen Leverkusen. En ja, in het... Uh, in het tempo waar ze toen dachten dat ze de tiende zouden gaan halen... is tien jaar wachten wel heel uh, erg lang. Ja. En, uh, de decima. decima, dat is een begrip in, uh, in Spanje... en vooral voor de, voor de Castilianen die de, de Madrid-aanhangers zijn. La decima, dat is de, de tiende. En uh, die liet altijd maar op zich wachten. En dan hebben ze in de zes jaren voordat Mourinho kwam... zijn ze altijd in de ronde waarin ze gisteren dan doorkwamen zijn ze altijd uitgeschakeld. Dat heeft ook zes coaches de kop gekost. Zo belangrijk was dat. En uh, ja, sinds Mourinho er is, uh, gaat het dus beter. En uh, uh, zijn ze vorig jaar gestroomd tegen Barcelona. En nu, ja, nu staan ze in de kwartfinale en hebben ze uh, grote kansen. En voor Mourinho persoonlijk is het heel belangrijk. Want ja, hij kan nog altijd nu, na die overwinning op Old Trafford gisteravond... kan hij uh, de eerste coach worden die met drie verschillende clubs... Die uh, Champions League wint. Ja, het gaat de goede kant op. Wat heeft u zelf met, met Madrid en met, met, met de voetbalclub? Ja, daar moet ik. Wij uh, moeten altijd objectief zijn als uh, verslaggevers, als commentatoren. Uh. In, mijn, uh, in mijn liefde voor het Spaanse voetbal moet ik eerlijk bekennen. Uh, dat ik mij uh, uh, ja, eigenlijk al lang geleden, inmiddels uh, 21 jaar, heb bekeerd. Tot Atletico. Oei. Ja. En je moet het zo zien. Kijk. Uh, Atletico is de club van Madrid. Real is de club van Spanje. Barcelona is de club van Catalonië. Zo liggen de verhoudingen. En uh, Atletico is de club van de, ja, de gewone man. De, de volksclub. En Real is... Toch eigenlijk, dat was vroeger vanuit uh, de politiek zo uh, geregeld, toch een beetje de club van de elite. Schitterende club, ik denk de, de grootste club van de wereld in uh, economisch opzicht, maar ook in historie. Echt de grootste club van de wereld, uh, dat, dat hagelwitte tenue, wat je dus nu al uh, 111 jaar overal ziet, ja, dat, dat maakt indruk. Uh, alleen ik voel me toevallig meer thuis met, uh, met de arts, bij de aartsvijand, de buurman uh, ja. uh, in Vicente Calderon. Maar wat ik wel heb, kijk, uh, in, uh, in Madrid hebben uh, voetballegendes gespeeld. De grootste uh, van Madrid was uh, die Stefano, maar uh, als je in die uh, contraille denkt, dan kom je bij de Spanjaarden de Gento en uh, Amancio. In, in vroege tijden. Poeskas heeft er gespeeld. Uh, met andere woorden, alle groten der aarde in het voetbal hebben ooit wel voor Real gespeeld. Zoals Cristiano Ronaldo die daar nu speelt. Nou, en verder moet ik zeggen dat, in een tijd. dat uh, zeg maar Johan Cruijff destijds onze enige grote uh, exporttrainer was. Uh, in die tijd uh, heeft er een Nederlandse trainer. ...bij real gewerkt... ...van 86 tot 89... ...en later nog een keer in 91... ...maar in die eerste drie seizoenen... ...is Leo Benaka gewoon drie keer... ...kampioen geworden van Spanje... Ja en uh, hij heeft toen bovendien nog een, een, een proces moeten uitvoeren en dat, is, dat weet men in Nederland helemaal niet, maar hij uh, werd toen uh, voor het blok gezet om zeg maar een zeer succesvolle maar inmiddels wat oudere generatie om die te vervangen voor nieuwe spelers. En dat heeft hij met heel veel succes gedaan, zodat die, die, die, die uh, laten we zeggen, die transitie van uh, de oude verdetten uh, langzaam met pensioen sturen en daar nieuwe jongens voor in te plaats, die transitie heeft dus verder niks gekost. Hij, hij schokken met de jongeren in zijn laatste seizoen kampioen geworden. Nou, uh, ik, ben een, uh, ik ben altijd een grote fan van Leo Benakker geweest. Een, een, eigenlijk een Mourinho van zijn tijd. Een motivatiecoach. Niet iemand die zelf hoog gespeeld had, maar wel iemand die uh, het psychologische spel precies beheerste. Nou, uh, die een goed verhaal had en die spelers helemaal uh, tot op de puntjes uh, tot, uh, kon voorbereiden. Nou, dat zag je ook. drie keer kampioen. Nou goed, toen, toen moet ik wel zeggen, was ik wel vaak bij Real hoor. Vaker dan, uh, dan bij Atletico. Ja. Hey, tot slot, hè, 2002. Dus voor het laatst dat Real Madrid de Champions League won. Uh, zit het er dit jaar in? Gaat het om dit jaar worden? De tiende? Uh, ja, ik denk dat ze uh, een grote kans maken. Milan. Uh, ja, je moet er toch vanuit gaan dat Milan doorgaat. Die moeten nog spelen tegen Barcelona in nou, mm -hmm. Maar je moet er niet van uitgaan. Verder, uh, uh, ook gisteravond... Ja, eigenlijk... Uh, uh, Grundlich Deutsch. Maar wel met een heel fris elftal. Dat, dat, uh, dat is echt een outsider. Borussia Dortmund... Dat wordt echt een, uh, ja, daar gaan niet veel clubs uh, makkelijk van winnen. Ja. Uh, sterker nog, uh, Real heeft ervan verloren uh, in de groepsfase. Uh, want die eindigt als tweede in de groep achter Borussia. Nou goed, dus um, Milan, uh, Real. Uh, dan heb je nog Juventus, die hebben de makkie. Uh, ...vanavond, die moeten spelen tegen Celtic, uitwonnen ze met 3-0. En uh, ja, Real is jarig, hè? 111 jaar. Ik moet zeggen, ik ben op de avond dat ze 100 jaar werden... ...ben ik er ook geweest, toen was het de bekerfinale... In Bernabeu, dat had Amancio die was belast met het eeuwfeest. Oudspeler, mm. ster, Die had dat geregeld met de Spaanse bond. Dat als Real de bekerfinale zou halen, dan zou die gespeeld worden in Bernabeu. En toen kwam daar als tegenstander op bezoek Deportivo La Coruña. Toen nog een grote superdeport. En uh, die waren twee jaar daarvoor kampioen geworden. En uh, tot ieders verbazing won Deportivo uh, de finale. En dat wat een uh, apotheose van het... Uh, ja, uh, 100 jaar feest had moeten worden. werd toen een deceptie. Ja. Met uh, Roy Macaay op de bank, kan ik me nog herinneren. Nou, vandaag, 111 jaar geleden, oprichting van Real Madrid. Uh, de Vos, u kunt duidelijk nog uren hierover praten. Gaan we Zeker. niet meer doen, maar misschien op een later moment. Uh, dank u wel. Oké. Okay. Muchas gracias a ti. Adiós. Ja. <laughs> dank u wel. Zometeen hoort u wat er in de ochtendkranten staat. Want ze liggen nog niet bij u op de deurmat, maar wel hier in de studio. Eerst Pink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 20 minuten over vier uur. Luister naar Radio 1, dit is Omroep WNL. Nu al wakker, want wij zijn wakker, u bent wakker... maar de meeste Nederlanders liggen nog op één oor. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. Annette Schut neemt ze met u door, te beginnen met Spits. De krant schrijft dat ongeveer 70.000 mensen per jaar hulp zoeken voor een verslaving. Vooral problematische GHB-gebruikers die aankloppen voor zorg, nemen een aantal toe... Binnen een paar jaar is die groep meer dan verdubbeld, naar ongeveer 700. Ook cannabisverslaafden trekken veel meer aan de bel. Waren er in 2002 ongeveer 3500 mensen die hiervoor hulp zochten. In 2011 was dat aantal verdrievoudigd. Maar niet elke druk is overal in trek. Alcohol is weliswaar het grootste landelijke probleem, maar vooral in de noordelijke provincies. Cocaïne en heroïne worden vooral in grote steden gebruikt. GHB is in grote delen van Brabant en Twente populair. Trouw dan. Die schrijft dat de scores van basisscholen op de CITO-toets... en andere eindtoetsen voortaan openbaar worden gemaakt. Dat heeft staatssecretaris Dekker besloten op verzoek van RTL Nieuws. Dat een beroep had gedaan op de wet openbaarheid van bestuur, de WOP. Van elke school gaat Dekker openbaar maken welke toetsen gebruiken... en wat de gemiddelde score van de leerlingen in groep 8 op die toets is. RTL Nieuws had ook gevraagd om geanonimiseerde scores per leerlingen. Maar dat is uit privacyoverwegingen geweigerd. Dekker vindt dat zulke scores te makkelijk te herleiden zijn tot leerlingen zelf. Het besluit van Dekker roept gemengde reacties op. De PO-raad, de Vereniging van Schoolbesturen... is op zichzelf positief over het openbaar maken van gegevens. Anderen vrezen dat het openbaar maken van toetscores bijdraagt aan een afrekencultuur. Ranglijstjes met beste en slechtste cito bevorderen die cultuur... zegt een woordvoerder van de besturenraad... waarin protestantse scholen verenigd zijn. En het ND kopt met wat wij moeten leren van de lente. In het artikel vertelt theoloog Henk Vreekamp over zijn nieuwe boek. Hierin zoekt hij aan de hand van een aantal bijbelteksten... naar de betekenis van de lente. De lente komt volgens hem zonder dat wij daar iets aan bijgedragen hebben. En daar moeten we iets van leren. Hij vergelijkt de lente met de schemering... In het de deel van de aarde waar wij wonen, zegt hij, kennen we vier seizoenen. IJsland kent bijvoorbeeld alleen winter en zomer. De herfst en de lente zijn voor ons een buffer tussen het contrast winter en zomer. De lente is als de ochtendschemering waarin de belofte van de zomer besloten ligt. Ja, en daarnaast pleit Vrekamp ook om toch maar allemaal rust te houden op zondag. Volgens hem is er één dag waarop we van de schepping af moeten blijven, want de basis is rust. De lente is een nieuwe oproep om je te laten meenemen in dit ritme, zegt hij hij. Laat het maar komen. En ja, Zo is het. En een people dryer... die staat, binnen, die staat sinds kort in een tehuis... Uh, Ipse de Bruggen heet het... in Zwammerdam. Een droger... voor mensen, zo schrijft de Telegraaf. De people dryer is een soort zonnebank... voor na een douchebeurt, maar dan met... infrarood licht en een extra... antibacterieel briesje. Ja, het ding is bedacht door een oma en een vader van een gehandicapt kind. Karin Stapper en Jurgen Kottel. Karin wist uit eigen ervaring hoe vervelend het is om na het douchen door iemand anders met een handdoek afgedroogd te worden. Het is genant, zegt ze. Ook is het lastig bij dikkere mensen. Plooien in de huid worden vaak overgeslagen, waardoor de huid kan gaan ontsteken. De 20.000 euro kostende People Dryer staat nu twee maanden als pilot in Zwammerdam zodat de kinderziekten ontdekt kunnen worden. Volgens de bedenker is er al een hele lijst van andere instellingen... die het droogapparaat ook willen proberen. En uh, Annette, het lijkt me eigenlijk ook wel lekker... gewoon dat ik eens onder de douche weg kan stappen... en niet met die handdoek zo achter mijn rug langs hoef te me fritsen. Het heerlijk, je gaat gewoon ja, liggen. Ja. Uh, dat waren ze, de krant? Dat waren ze. Dankjewel, Annette Schut. Ja. Vandaag wordt het weer een zonnige dag. Korte broeken en slippers worden stiekem al uit de onderste lader gehaald... Krokusjes komen op en de vogeltjes zijn bezig met hun lenteconcert. Maar het eerste kievietsei is nog niet gevonden. Kan niet lang meer duren totdat die aan de commissaris van de Koningin gepresenteerd wordt. Aan de telefoon Harm Niese van de Stichting Fauna Bescherming. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, twee weken geleden was u bij ons in de uitzending over uw wens tot een verbod van het rapen van kievietseieren in Friesland. Zit u dan nog wel te wachten op de vondst van het eerste kievietsei? op te wachten. Dat zal echt wel komen. Er zijn nog kievieten in Nederland en eentje daarvan zal dat eerste hij wel leggen. Daar twijfel ik niet aan. Ja, want... Maar het zal nog wel een paar dagen duren. Ja, het vogelseizoen is gestart. Zijn er veel kievieten gespot in Nederland? Nou, ik heb zelf ook gezien, en dat zullen veel andere mensen ook gezien hebben, dat zo op het ogenblik van de laatste paar dagen op grote schaal aan het uh, terugkeren zijn uit uh, zuidelijke, iets zuidelijker landen. velkivieten die uh, overwinteren in Zuid-Europa. En uh, die bewegen een beetje mee met het weer. En als het wat warmer weer wordt... ook trouwens vaak als het uh, nog veel vroeger in de winter is... dan uh, hebben ze de neiging om weer terug te komen. En valt er dan weer een winterse periode in of komt er sneeuw? Ja, dan moeten ze weer even terug. Dus ze pendelen zo'n beetje op en neer. Het zijn een soort van forensen, mooi weerforenzen. Uh, ja. Zo zou je het kunnen noemen. Ja, wel, u zei al, het kan, het kan nog een paar dagen duren. Wanneer komt hier het eerste kivitzaai? Wanneer vinden we hem? Nou, dat uh, zou ik niet met zekerheid durven zeggen natuurlijk. Maar het is meestal zo uh, tussen uh, 8 en 11 uh, of 12 maart. Zo in die periode wordt het meestal gevonden. Doe ze een gok, doe ze een voorspelling. Ja, ik durf dat niet te zeggen. Het lijkt nou heel mooi weer, maar daar kan ja. zo'n zich niet op instellen. Uh, uh, u weet natuurlijk ook dat je niet een ei kan leggen als vogel uh, binnen twee dagen. <laughs> Er moet toch eerst een echte bevruchting aan vooraf gaan. En dan moet dat ei groeien. En uh, ja, op een gegeven moment moet het er dan uit. En of het nou lekker of slecht weer is, of, of, of mooi weer is, uh, ja, dan moet die gelegd worden. Ja, want dat betreft weet ik te weinig van, van vogels. Ik zou denken het is mooi weer. Uh, rond die tijd komen die kiefietseieren. Is, is er niet een kansje dat vandaag gewoon al het eerste ei wordt gevonden? Dat lijkt me uitgesloten. Oh. Ja. F Friesland staat natuurlijk te popelen om op zoek te gaan naar die eieren, of niet? Inmiddels behoorlijk overdreven hoor. Het is maar een hele kleine groep mensen die naar Kiefi's eieren zoekt. Maximaal mogen er 6000 mensen zo'n pasje krijgen om naar Kiefi's eieren te gaan zoeken. En een heel groot deel daarvan zoekt ook helemaal niet. En dat uh, kan ook niet, want er mogen ook um, in totaal van uh, de, de provincie 6000 eieren geraapt worden ongeveer. En dat zou dus betekenen dat iedereen maximaal één ei zou mogen vinden. zijn er wel veel ook. Ja, nou ja, ja, ja, wij vinden dat het er veel te veel zijn. Vooral omdat het uh, al vele jaren onveranderd slecht gaat met de kievieten. En Sinds 1996 is uh, het aantal alleen maar gedaald, elk jaar weer opnieuw. En eh, dat betekent dat er nu nog maar ongeveer 50% over is van de kievieten in Friesland die erin in 1996 zaten. En als je dan daar een grafiekje van maakt en je trekt dat door, dan kan je heel gemakkelijk uitrekenen dat als eh, die trend niet verandert, dat het dan omstreeks 2032 helemaal geen kievieten meer zijn in Friesland. Nee. En dat betekent dus dat wij zeggen van ja, het gaat niet goed met die kieviet. Om in juridische termen te spreken, er is sprake van een ongunstige staat van instandhouding. En dan mag je geen kievietseigen rapen, dan mag je niks doen wat dat nog erger zou kunnen maken. Ook, ook niet alleen die eerste... N nou ja, kijk, zo doen ze het niet. Wij hebben ook steeds gezegd, eh, van, als jullie nou zo nodig er een soort wedstrijd van willen maken... Ja. maak een foto van dat eerste kieflietse ei of neem dus noods alleen dat eerste ei mee. Ja. Maar uh, voor de rest, uh, gewoon uh, eieren zoeken om die op te eten. Ja, daar zijn wij je van die kant tegen. Dat is een slecht voorbeeld voor de jeugd. Dat mag nergens in Europa... En waarom zou het dan alleen voor de kieviet en alleen in Friesland opeens wel moeten kunnen? Duidelijk verhaal. Laten we hopen dat die Friezen er een hoop laten liggen. Harm Niese van de Fauna Bescherming Nederland. Dank u wel. Ja, Brengt de tijd op bijna drie minuten over, half vijf. Het nieuwsminuutje. Annette Schut met het laatste nieuws. In Amsterdam is vandaag het dansevenement Five Days of begonnen. Tijdens die vijf dagen treden artiesten uit het binnen- en buitenland op. in onder meer Paradiso en de Melkweg. Het festival trekt jaarlijks zo'n 20.000 bezoekers. Door een ongeval op de A15 richting Nijmegen is vannacht een persoon om het leven gekomen dat meldt de politie. Na 15 is ter hoogte van herwijnen in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Een ander persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En een webshop uit Roosendaal gaat een shirt maken met de tekst Quilf. De letters staan voor Queen I like to fuck. Oftewel, koningin, waar ik wel een beschuitje mee zou willen eten. De webshop DPS Company denkt een slaatje te slaan... uit de populariteit van prinses Maxima. Het shirt is te koop in dames- en herenmodel... En dan nu het weer met Stijn van Antwerpen. Na een lenteachtige start van de week gaan we daar ook vandaag mee verder. Op wat slui na stijgt de temperatuur tot 16 graden in het noorden van het land. In het zuiden nog wat warmer met 17 of zelfs 18 graden. Vanavond en vannacht dan de, de temperatuur tot 4 graden. De bewolking neemt vanuit het zuidwesten dan verder toe. Morgen is het dus bewolkt en valt in het zuiden van het land wat lichte regen. De middagtemperatuur ligt dan rond de 12 graden. Richting het weekend toenemen de kans op wisselvallig weer. Ook de temperatuur doet een stapje terug. En tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel aan het schud. Tijd voor uh, iets anders. Nederlandse universiteiten doen in de top 50 van de wereld namelijk niet meer mee. Ja, er staan zes in de top 100 van beste universiteiten. Maar dat is het dan ook. Minister Bussenmakers is best tevreden. Maar op ons komt het maar pover over.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 Beste Mark, we hadden goed nieuws deze week. Maar liefst vijf van de Nederlandse universiteiten... behoren tot de top 100 ter wereld. Dat is een hele goede prestatie. Zeker als we bedenken dat onze veel grotere buur Duitsland... ...even goed doet. Jammer genoeg is het niet alleen maar goed nieuws dat de klok slaat. Het lukt ons namelijk jaar na jaar niet om de top 50 te halen. Nederland dreigt dus in aansluiting... ...met de absolute wereldtop als Harvard te missen. Om deze ontwikkeling te stoppen zijn er twee oplossingen. Enerzijds moeten universiteiten meer gaan differentiëren... En anderzijds moet prestatie van studenten zelf meer belangd worden. Nu is het nog vaak zo dat universiteiten veel verschillende opleidingen aanbieden. Van Italiaans tot technische natuurkunde. Als universiteiten zich meer gaan toelichten op een specifieke discipline... kunnen ze al hun aandacht richten op dat vakgebied waar ze echt goed in zijn... en kunnen ze pas echt goed gaan concurreren met de beste universiteiten ter wereld. Daarnaast moeten jongeren zelf ook een stapje harder doen... en moeten ze worden uitgedaagd. Dit begint al op de middelbare school... Het kan natuurlijk niet zo zijn dat huidige eerstejaarsstudenten een cursusje spelling moeten volgen om de D's en T's op de juiste plek te zetten. Daarnaast moeten studenten ook worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen en harder te werken. Dit kunnen we onder andere bereiken door nog meer dan nu topmasters aan te bieden om zo de zesjescultuur achter ons te laten. Maar laten we hier wel mee opschieten en laten we nu eens voor de feiten uitlopen in plaats van erachteraan. We moeten accelereren om te excelleren. En jij, als erelid van de JOVD, zult het toch met me eens zijn... dat we uiteindelijk meer hebben aan een Harvard dan een Havana aan de Waal. Liberale groent, Jericho. JOVD-voorzitter, Jari Vos. Jari Vos, sorry, sprak de voorsmelding van premier Mark Rutte. Dat is Radio 1 met John Mayer. Met de meer zoete backing vocals van uh, heet ook weer, Taylor Swift. Half of my heart. De Amsterdamse grachten moeten plastic vrij. Dat is de stelling van plastic whale oprichter Marius Smit. Vorig jaar organiseerde die al het uh, oud-Amsterdams plastic vissen. En nu heeft hij een boot gebouwd van al het plastic afval. Goedemorgen Marius. Goedemorgen. Want vandaag gaat het Dankjewel. gebeuren hè, tijdens de hiswa. Uh... Ja, ja? Wij, ik, nou, ik moet wel gelijk corrigeren, oh. we hebben nog niet een boot gebouwd. We ah. gaan de boot bouwen. Vandaag presenteren we de man op de ISWA. Ah, nu vandaag begint de bouw van de boot. Uh, ja. En dan, vol hebben... en dan volgend jaar een boot op de ISWA? Uh, volgend jaar willen we hem dopen op de HSW. Ja. Kijk, want uh, wat, uh, wat ga je precies doen? Um, nou, ik ben twee jaar geleden een, een, een, een initiatief gestart in mijn eentje. Om een, uh, ja, het initiatief was eigenlijk één zinnetje, een uitdaging. Ik wil een boot bouwen van plastic afval, maar ik had nog nooit een, een boot bootbestuurder staan gebouwd. Dus ik heb allemaal mensen uitgenodigd om mij te helpen. Dat nou, is uit uh, in een heel grote, uh, ja. Netwerk van, van uh, burgers, bedrijven en uh, overheidsinstanties uh, die zich dus inzetten ook voor, uh, voor mijn uitdaging. Mm -hmm. En um, nou, uiteindelijk is het, uh, is het initiatief dus uh, uitgegroeid door een hele grote ambitie. En uh, gaan we nou een, uh, een, uh, een design sloep maken van 12,5 bij 4 meter van plastic flesjes die wij uit Amsterdamse grachten hebben gehaald. Hoeveel flesjes zijn dat wel niet? Nou, we hebben tot nu toe zo'n, nou, laat ik zeggen, 30.000 flesjes uh, um, verwerkt. Ja. Die, zitten nou, die zijn tot korrels uh, verwerkt. Dat is uh, genoeg om uh, de platen voor de romp uh, te maken, want het wordt dus allemaal gerecycled. En um, ja, we hebben nou, uh, nog het dubbele, in ieder geval, nodig om uh, de, de boot uh, af te bouwen. Ja, want, want liggen er zoveel plastic flesjes in de Amsterdamse grachten? Uh, nou ja, kijk maar eens na Koeniginderdag of na Canal Parade. Um, dat is ongelooflijk hoeveel uh, flesjes er uh, dan in de grachten liggen. En uh, door, door het hele jaar heen. Uh, nou ja, het is ongelooflijk hoeveel plastic er in de grachten drijft. Want ik heb het nou over flesjes, maar tasjes, et cetera, dat ook allemaal, uh, het drijft er allemaal. Ja, want, want hoe, hoe groot is dat probleem nou uiteindelijk? Uh, ja, hoe groot? Uh, ja, je hebt allemaal uh, uh, instanties die ook berekeningen maken. Uh, die hebben het over kilotonnen per jaar, et cetera. Nou, dat vind ik allemaal, uh, ja, dat zal wel, maar daar ga ik niet zo in mee. Ik wijs zelfs mensen erop dat ze gewoon in de achtertuin moeten kijken. En dan zie je eigenlijk hoe groot het probleem is. En uh, plastic, uh, plastic is overal, echt overal in de wereld. Op, uh, op de meest verlaten plekken kom je, kom je plastic afval tegen. Ja. En uh, ja, dat, dat neemt alleen maar toe, dat probleem. Ja, wat dat betreft, uh, 30.000 flesjes nu voor de platen voor de romp uh, al uit de oude, uh, Amsterdamse grachten gevist. Uh, uh, dat wordt weer een dagje oud-Amsterdams plastic vissen, denk ik, om, uh, om de rest van uh, de sloep bij elkaar te krijgen, of niet? Ja, ja, ja, ja. We kijken of we ook tussen de dag na Koninginnedag en de dag na Kenaartoeheid uh, kunnen gaan vissen. En in september dat we inderdaad weer oud-Amsterdams plastic vissen gaan organiseren. Vorige keer deden er uh, nou, meer dan duizend man op, uh, op zo'n 72 boten mee. Dus uh, op zulke aantallen lopen we dit jaar ook weer. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook stiekem alvast al vooruit kijkt. Hè. Over een jaar dan moet hij gedoopt worden op de Hiswa. Maar goed, dan, dan heb je hem, je, je plastic flessen sloep. Uh, uh, uh, wat, wat is de volgende stap? Misschien de zeeën al opgaan om daar het plastic uit te vissen? Um, nou nee, we houden het eigenlijk uh, tot, uh, tot Amsterdam, wat betreft uh, uh, de, van ons initiatief. Ja. Maar um, we willen eigenlijk een soort van blauwdruk uh, creëren, um, dat je lokaal gewoon plastic uh, uit de natuur haalt en daar waarde van creëert. En dat kan je natuurlijk op een heleboel andere plekken in de wereld uiteindelijk ook gaan doen. En uh, of mensen ons gaan kopiëren of dat wij worden gevraagd om het te doen wereldwijd. Nou, dat zien we dan alweer. Maar in eerste instantie willen we gewoon eens even deze boot bouwen. Uh, maar wel inderdaad met ambitie dat het zich uh, gaat verspreiden naar allemaal andere plekken in de wereld. Ja, recyclen doen we samen. Vandaag uh, dus een begin met de gerecyclede plastic designboot uh, Die uh, volgend jaar moet worden gedoopt op de ISWA Plastic Whale oprichter Marius Smit. Dankjewel en uh, heel veel succes het komende jaar. Yo, dankjewel. Met zonder jas dan. Dat was namelijk de hashtag op Twitter gisteren. En dat zegt eigenlijk alles. Want terwijl de ene helft van Nederland nog gewoon in de winterkleren rondbanjert, ligt de andere helft al ingesmeerd met zonnebrand te bakken in het park. Overdreven of gewoon heerlijk? Verslaggever aan het schut ging op zoek naar zonaanbidders. Hallo? Het echte parkgevoel moet ik hier vinden, oh, geloof God. ik. Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja, nee, we dachten, eerst eerste zonnestralen laten we meteen lekker in het park gaan picknicken. Dus we hebben meteen allemaal eten meegenomen en drinken en een gitaar. En ik kan zelf geen gitaar spelen, dus we hebben ook iemand meegenomen die gitaar speelt. Dat is ook wel zo handig. Het is gewoon de eerste zonnige dag en je denkt, ik pak hem meteen. Ja, ja, ik zou nu eigenlijk in de collegezaal moeten zitten, maar ik dacht, nou, deze zon kan ik niet laten gaan. Oh, jullie zijn een beetje aan het uh, spijbelen. Nou, ik volgens mij als enige, dus dat ja. <laughs> klopt. Wat een heerlijk weer, hè? Ja, super, ongelooflijk. Ja, hadden we wel een beetje nodig. u had het nodig? Ja, nou ja, goed. Op een gegeven moment uh, duurde het maar. En duurt het, maar uh, het blijft zo koud en uh, donker. En uh, eindelijk toch een beetje lente geworden, heerlijk. Je wordt er een beetje gelukkiger van hè? Ja, eigenlijk wel, wel een beetje nodig zonneschijn. <laughs> ja, en uh, nou gewoon heerlijk. En uh, gewoon even een uurtje lekker in de zon zitten. Ja, want u zit hier ook met die twee hondjes Zijn die van u? Nou, deze is van mij, maar die andere die is van die jongen die daar zit. Uh, en nou goed, ja, dat loopt uh, gewoon lekker los in een dus... Uh, <laughs> Heeft u nou. Het gevoel dat die hond ook blijer wordt van de zon? Uh, nee, nee, nee, helemaal niet. Die hond is altijd blij. <laughs> die heeft geen last van de winterdepressie. Ik trouwens ook niet, hoor. <laughs> die Hondjes zijn altijd blij. <laughs> Gelukkig. Ja. Where are you from? I'm from Australia. Australia! You're sitting here in the park studying. I must say, it's uh, the first day that I have felt Like it's not cold and I feel like I'm in Australia. So, studying outside is the best part of the day. Oh, it feels great. Like home. Basically like home, yeah. I'm very excited for the spring and then the summer. Oh yes. <laughs> we dachten we komen uit school en uh, je kan of direct naar huis gaan en uh, weer aan school zitten. Of je koopt een biertje, een bakje nootjes en je gaat in het park een beetje loungen. Hmm. Maar de twee is nog niet in de klok, geloof ik. Nog net na, niet, nee. Na twaalf uur mag het. Na twaalf uur mag het, ja. twaalf uur mag het, ja. Zeker met zulk weer. Zeker met zulk weer, ja. Absoluut. Dat laat het toe. Hè. Want Terwijl ik zo door het park loop, zie ik jullie zo op het bankje zitten. En er is toch niks heerlijkers. Ik weet niet of het waar is. Maar dan om verliefd in de zon op een bankje te zitten. Ja, dat klopt. Er is niks lekkerder. Helemaal goed, ja. Nee, ik kan Zeker. ook niks anders bedenken wat ik nou liever zou doen. Jullie hoeven nergens heen. Dit is gewoon op deze vrije dinsdagmiddag kunnen jullie hier gewoon zitten. Ja, we hebben geen plannen. Ik even een lunch scoren ergens en voor de rest niks eigenlijk. Nee. Dat is perfect. Ja, ik heb vandaag speciaal een beetje vrij geregeld dat ik lekker uh, buiten kan zijn. Dus uh, ja, prima. En je wist dat het lekkere weer eraan zat te komen. Ja, had ik al gezien op uh, de weer-app. Dus ja, daar had ik rekening mee gehouden. Lekker in de zon hier in het park. Ja, heerlijk. Lekker warm, hoeft niet eens mijn jas aan. Ik wil net zeggen, jas uit, zonnebrillen op. Ja, zo is het. Lunch erbij, helemaal goed. En blijft dit de rest van de middag zo? Nou, ik hoop het wel, maar haha, helaas niet. Ik moet weer aan het werk. Ik loop in het park en ik zie u lopen. Hier liggen allemaal jonge mensen in t shirtjes met zonnebrillen. Soms zo bloot leef, zag ik daar achteral. Maar u heeft nog gewoon de winterjas aan. Ja? Ja, nou ja, ik zat net te denken, er kan wel wat los. Maar wij komen van Elst, bij Arnhem. Dus ja, vanmorgen was het koud. Meneer, u ook nog niet de zomerjas uit de kast gehad? Uh, nee, ik vind het wel lekker nog even de jas aan te hebben. En ik heb een beetje kale hoofd, dus ik moet mijn pet ook nog op hebben. Het <laughs> wordt het een beetje koud. Het wordt een beetje koud nog, ja. Ja, maar dat het is is jevloor, hè? Ja, ook dat. Ja, Het was koud, hoor, toen we weggingen. Is dit niet gewoon overmoedige jeugd? Ja, nou, dat denk ik wel. Misschien was het ook wel echt lekker. Op sommige plaatsen was het gisteren, maar liefst 17 graden. Vandaag zien we helaas vaker wolken, maar ook nog wel wat zon. Met 14 graden is het nog wel zacht. Het lijkt me prima, park weer. Heerlijk. Factory feels like heaven. Zes minuten voor vijf, zo'n beetje. U ze naar Radio 1. Dit is Nu Al Wakker van het Omroep WNL. Ondanks een wekenlange strijd is het Obama niet gelukt om de automatische bezuinigingen, de sequester, af te wenden. Dat heeft als gevolg dat er automatische bezuinigingen in werking zijn getreden. Die bezuinigingen zijn nu een kleine week in werking en de gewone Amerikaan zou er toch wel eens wat van moeten gaan merken, of niet? We vragen het onze Amerika-deskundige Wouter Zantingen in Washington. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, merk je zelf al iets van die uh, automatische bezuinigingen? Nou ja, ik merk er persoonlijk best wel veel van, omdat ik in de defensiesector werk. En zeker defensie is hard gekort, met zeker 20 procent. En uh, nou, heel veel kleine bedrijven, vooral waarmee ik werk, die merken nu al maanden dat het gewoon aan het opdrogen is. En uh, ja, de, de, de leger heeft bijvoorbeeld nu ook geen geld meer bijvoorbeeld om uh, uh, bepaalde schepen weg te sturen. Normaal gesproken zijn er... Uh, altijd uh, is er één vliegtuigschip in de buurt van Iran... Hè, met een hele vloot omheen. Dan zijn er twee en nu staat er maar één bijvoorbeeld. En uh, nou ja, dat, dat heeft al, uh, wel gevolgen op het werkgelegenheid bijvoorbeeld. Ja, want even in het kort. We hebben het maanden over de Fiscal Cliff gehad. Hij was niet te vermijden, maar uh, wat, wat betekent die nou precies? Ja, de Fiscal Cliff, uh, dat was weer net iets anders. Oh. Ja, ze hebben steeds weer een andere crisis. <laughs> de de, de Station is het gevolg van, uh, van wat er vorig jaar allemaal gebeurd is... Hè? Toen uh, zou er bijna dus uh, uh, de overheid helemaal stil komen te liggen. Toen hebben ze uiteindelijk toch een compromis kunnen sluiten. En dan zeiden ze, weet je wat, uh, ons compromis is dat we het nu niet eens worden. Maar over een jaar gaan we het eens worden. En als we het niet eens worden, dan gaat er iets gebeuren dat we allebei heel verschrikkelijk vinden. Voor de Democraten is dat een hele zware bezuiniging op het uh, nou, budget. Zoals uh, uh, bijvoorbeeld uh, yeah, um, uh, de IPA, dat is dan uh, voor het milieu... En, en op allemaal uh, ja, civiele overheidsinstanties. En voor de Republikeinen zou dat zijn een enorme snijding in de uh, defensiebudgetten. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, is het nu dus zo ver gekomen uh, dat ze toch uiteindelijk niet eens konden worden en dat uh, de sequ sequester, die allebei de partij niet wilde, dus werkelijkheid is geworden. Nou, ik hoorde dat uh, het Witte Huis door de sequester al zijn uh, rondleidingen heeft moeten schrappen. Is dat serieus of, of gaat dat dan weer om een politieke stunt? Ik denk dat het een beetje politiek is, maar het is wel zo dat uh, uh, op alle, uh, uh, alle overheidsuitgaven, alle discretionaire uh, overheidsuitgaven, moet 10% bezuinigd worden. Dus dat betekent dat het ergens gevonden moet worden en dit soort non-essentiële dingen, uh, ja, dat, dat is natuurlijk makkelijk bezuinigd. En het is natuurlijk ook zo dat het natuurlijk blij met nieuws komt, want Obama wil er natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Ja, het is duidelijk dat Obama er niet blij mee is, de Republikeinen ook starheid uh, verwijten, maar is, is er al een oplossing in zicht? Uh, nee, helaas niet. Dat kan ook nog wel een tijdje gaan duren. Kijk, de Republikeinen die waren heel boos dat ze eind vorig jaar een belastingverhoging moesten slikken. En uh, nu is het dus zo dat Obama zei, nou, ik wil nog een belastingverhoging. En de Republikeinen hebben gezegd, nou, weet je wat, ook al vinden wij het heel erg, dan, dan vinden wij het uh, nog minder erg om, om een grote snijding in de uh, defensiebudgetten uh, ja, te, te slikken dan, dan uh, nog een keer een, uh, een, ja, een, uh, een verhoging van de belasting. En we zitten nou echt met een impasse en de partijen zitten zo ver van elkaar af... Uh, dat uh, ja, het lijkt dat het nog wel heel lang gaat duren, in ieder geval tot het einde van het jaar. Ja, maar er moet toch een oplossing komen, Wouter? Ja, maar goed, uiteindelijk... Uh, wat we gaan zien is, over de maanden heen gaan de effecten van de sequester steeds groter worden. Uh, nu is een, de heet een furlough notice is uitgegeven aan veel overheidswerknemers, uh, meer dan 100.000. En dat betekent dus dat die over een maand uh, uh, één dag per week vrij moeten nemen onbetaald. En dan, dan gaat het wel steeds meer effect hebben. Nou, dan gaan mensen ook vertragingen merken bij het vliegvelden, bij nationale parken die dichtgaan. En hoe meer mensen het gaan merken over tijd, hoe meer waarschijnlijk mensen boos worden en willen dat er een oplossing komt. En dan hopelijk uiteindelijk uh, gaat er wat gebeuren. Ja, want de gewone Amerikaan die gaat er ook daadwerkelijk wat van merken de komende tijd. Uh, ja, maar dat, dat gaat nog even duren. Ja. Het rare is trouwens, uh, uh, op de Amerikaanse beurzen gaat het op dit moment heel goed. Hè? Uh, de Dow Jones die sloot gisteren nog op recordhoogte. Ik, ik snap er niks meer van. Ja, je ziet eigenlijk dat er een, een, een verschil is tussen uh, wat bedrijven doen. Want de bedrijven hebben natuurlijk een recordwinsten. Uh, in, in hun, in hun uh, geschiedenis ook. Maar je ziet dat de uh, gewone inkomens van Amerikanen al vijf jaar uh, uh, ja, helemaal niet gegroeid zijn. Dus je hebt een, uh, ja, aan de ene kant bedrijven die het heel goed doen. Terwijl persoonlijk inkomens het niet goed doen. En dat is natuurlijk wel uh, ja, niet goed voor het land. Ja, uh, de, de, de Verenigde Staten uh, zitten dus heel erg met die begroting. Je zei al, het kan nog heel lang duren voordat er een oplossing uh, komt. Hoe, hoe zie jij dit aflopen? Nou, uh, wat ten eerste gaat gebeuren is, er komt weer een uh, budgetdebat voor het einde van deze maand. Moet er een budget worden aangenomen? Het lijkt dat er een soort van compromis komt. Waarschijnlijk worden er al een paar scherpe kantjes van de sequester dan afgesneden. Uh, en de rest van de sequester, dat uh, kan nog wel duren, uh, een, nog zeker een paar uh, maanden. Wouter Zanting en vader Washington, dankjewel. Het is bijna vijf uur, zometeen het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. En wij zijn er over een paar minuten ook weer. Dan hebben we het over zonnepanelen met studiogast Peter de Smet. En we gaan het hebben over de pauze. want er moet een nieuwe pauze komen. Hoe dat allemaal zit, de laatste updates krijgt u ook. En fossiele energie, daar wil de VVD weer geld in gaan steken. Dat en meer, zometeen na vijf uur. In de nacht.